Welkom bij Dit is de Nacht van 28 februari. Niemand ontkomt in zijn leven aan lastige situaties. Denk aan bijvoorbeeld financiële tegenslag, gezondheid... maar ook materiële tegenslag. Je zou bijvoorbeeld zomaar pech kunnen hebben met de auto. Hoe ga je om met die problemen? Zometeen een aantal praktische tips in gesprek met auteur Joep Schrijvers. Hij schreef het boekje Maak er wat van. Maar eerst muziek in Dit is de Nacht. Bianco in Dit is de Nacht met Half a Minute uit 1984. Niemand ontkomt in zijn leven aan lastige situaties. Hoe ga je die te lijf? Joep Schrijvers, auteur van de internationale bestseller Hoe word ik een rat, geeft praktische oplossingen in zijn nieuwe boek Maak er wat van. Hij gaat in gesprek met Elsbeth Gutteke. Ja, het vorige boek van Joep Schrijvers, Hoe word ik een rat, werd een bestseller. Maar liefst 125.000 keer ging het over de toonbank en misschien wel meer. En dus was het wachten op het volgende. En dat werd uh, maken er wat van. En de titel van het boek is ontleend aan een wereldhit en wel aan deze. Maak er wat van, maak er wat van. Als je ontevreden bent, nou doe het dan maar dan. Maak er wat van, maak er wat van. Moet je maar eens kijken wat je allemaal niet kan. Ja, Bert en Ernie... Helemaal. En dat was de aanleiding ook om de titel te gebruiken? Nee, nee, nee ik kwam er later achter. De titel was er al eerder voordat dat liedje opeens langskwam. Ik steek, nou, dat is wel heel toevallig, wel mooi. Ik heb het ook een prominente plaats in mijn boek gegeven op het Schutblad... in plaats van een uh, serieuze filosoof met een zwaarwichtige geen quote. Geen Wittgenstein of Hegel. Ik niet. Nee, nee gewoon Bert en Ernie. Bert en Ernie. Het boek gaat, het gaat over lastige situaties. Ja, Waar wij allemaal, las ik in je boek... zo ongeveer eens in de anderhalf jaar in terechtkomen. Ja, dat heb ik ooit eens gelezen van 1,6 uh, jaar. Ja. En dan, uh, ja, dan is het wel even uh, wat nu, zei je? Het En dat kan werkloosheid <laughs> zijn of, of, of een echtscheiding... of uh, heftige burenruzie, wat dan ook. Dus dat soort, en in de stresstheorie heet dat wel van die live events. En wanneer, wanneer was de laatste in jouw eigen leven? Nou, dat was toen de medicatie van mijn partner niet goed ging. En hij weer afgebouwd moest worden en hij heeft, hij heeft ernstige reuma. Mm -hmm. Hij moest elke zes weken naar het ziekenhuis voor infuusen, allergische reacties. En hij moest naar nieuwe medicijnen toe en dan is de vraag, gaat dat werken? En uh, hoe, hoe zit dat? En, Afbouwen van de oude medicijnen, dan ga je weer eventjes door het putje van je bestaan hoor. Ja, en, dan, en opbouwen, dat is dan, dat is een live event. En, en, dat en is even dan, voor hem, maar ook voor mij als en voor jouw partner. En voor jou als partner, zeker. En dat is dan een moment waarvan je zegt, uh, dat, zou, dat zou een moment zijn om zo'n boek eens even erop na te slaan. En ja, te kijken van hoe ga ik dat dan doen? Ja, dat is, uh, ik, ik herinner me, ik ben dit boek begonnen in voorjaar 2010, zo'n anderhalf jaar, twee jaar geleden eigenlijk. En mijn, mijn partner was toen ook al uh, flink chronisch ziek. En we hadden ons al helemaal voorbereid. Wij worden midden vijftigers. En wij gaan een landing maken, zacht. En we gaan allemaal leuke dingen doen opeens. Je kijkt kijk helemaal blij. Je had helemaal natuurlijk blij. heel veel verdiend en opeens... met dat vorige boek. Helemaal mooi. En dan opeens gebeuren andere dingen. En ik herinner me nog dat wij samen aan de keukentafel zaten, Peter en ik. Zo van, uh, krijgsraad. Wat gaan we doen? Hoe ziet het leven eruit? En ik zat volledig te verdedigen. En we maken dat van. En alle clichés kwamen langs. Zo van het glas is dus half vol en niet leeg. En ik was ondertussen al aan het schrijven over toeval en kansen in je leven. Ik denk, ook een beetje practice what you preach. Ja. Want ik had ook al de neiging om een beetje somberende, tragische oude man te worden. Zo van het leven is een tranendal. En ik zie mezelf nu nog zitten, verdedigen. En we maken er wat van, tot ons tachtigste, honderdste. Ik denk, oké. Okay. Dan opschrijven en ook doen. Oh, oh doen natuurlijk. Ja, wat ja. in de mogelijkheden ligt natuurlijk. Het, uh, de het boek is opgebouwd uit een aantal stappen. Uh, de eerste stap is, uh, merkwaardig genoeg, knutselen. Ik dacht aan lijm, schaar, mooi gekleurde papiertjes. Maar dat bedoel je niet, hè? Nee, nee. Het is meer de Franse term, de chique term, bricoleren. En dat is uh, ook, ook in het alledaagse leven. Knutselen. En wat is, dat vind ik zo... Dat vond ik het leuk ook om in mijn boek te doen, is te kijken naar de achtergronden daarvan. Ja. Waar hebben we het nou eigenlijk over? En knutselen is eigenlijk het maken van nieuwe combinaties... met dingen die je al hebt voor handen. En om een uh, voorbeeld niet uit de, uit de papier maché wereld uh, ik las toevallig dat, hoe heet hij nou, uh, die uh, uh, toneelspeler, Waldemar Torens, mm -hmm. wel bekend, mm -hmm. die heeft een nieuwe platform opgericht voor jonge documentairemakers en videomakers die moeilijk hier... we zitten hier op het Mediapark, aan de bak komen. Dat, daar zit een soort cordon omheen. Nou, dan kan je gaan klagen en simmeren, de achterdeur vinden. Wat gaan ze doen? Bricolerend, uh, Online webtechnologie, kabelmaatschappijen, een paar business angels... goede ideeën, bekende namen, om een nieuw platform te maken. Hm. Nieuwe combinaties maken om uit een lastige situatie te komen. Nee. En dat is wat je zo ziet gebeuren. Prachtig voorbeeld. Herkenbaar voor mensen hier aan tafel? Helemaal. Dat is eigenlijk een korte beschrijving van ons werk in Afghanistan. Oh, oké. Okay. Ja? Wat vertel daar eens wat meer over dan? Daar noemen we het meer modderen. Modderen? Ja, graag. Mooie term. Ja. Aanmodderen. Aanmodderen. Maar dat, dat is in feite wat je probeert te doen met mensen die vastzitten... Uh, die probeer je andere, uh, andere elementen van de werkelijkheid te laten zien. Je probeert iets te wrikken aan hoe mensen in het leven staan... En, en als je dan het probleem hebt en het probleem verandert niet... maar als je zelf verandert, wordt de achtergrond ook anders. En dat ja. geeft allerlei mogelijkheden waar mensen zelf nog niet... Maar zelfs in zo'n redelijk uitzichtloze situatie van Afghanistan... Dan hoe uitzichtlozer, hoe oh. groter het nieuwe uitzicht dat zich aanbiedt, hè? Denk ik. Ja. Ja. Je, ja. Kan ook, je kan ook een berg maken. Ja, ja, die ja, is, <laughs> is aan elkaar geknusseld met uh, Dick, ik, wat allemaal. Dat is helemaal niet onprofessioneel of amateuristisch. Ik denk inderdaad dat het juist... Een nieuw platform maken is juist een van de belangrijkste dingen die je nu kunt doen. Zeker met de nieuwe media. En dat Geweldig. En geloof ja. me dat ze straks achter in de rij staan hoor. van het Mediapark. Mogen we jullie films ook uitzenden op de publieke netwerk. Maar ik, ik, oe, schrijf, ik zit nu even te denken. He. Ja. Het is nu economische crisis. Stel, ja. ik ben een man van in de vijftig en ik word ontslagen. Ja. En uh, ja, de arbeidsmarkt die heeft niet zoveel zin meer in mij. En, en dan lees ik jouw boek en dan zeg jij nou, uh, bricolage. Dan denk ik, oh ja, oké, okay. en nu? Nou, in zekere zin overkomt het ons ook. Gewoon, laat ik het maar nou maar even persoonlijk maken. Uh -huh. Zo van, uh, ik ben op een gegeven moment zelfstandig geworden... om echt het vak van schrijven te gaan doen. Dus weg uit de managementwereld, consultancywereld. Nou, dan zie je die teller al omlaag gaan van het inkomen. Uiteraard, tenzij je weer een goede bestseller hebt. Het boek heet, maken wat van mensen. <lacht> en, uh, <lacht> nee, en mijn partner, zijn baan, die werkt in de cultuursector, zijn baan wordt opgezet. Daar zit je, met een chronische aandoening... Een schrijver in zijn schrijfhutje. Je bent 58 en dan is, is de reguliere baan voorbij. Ja. Wat dan? Precies die mm -hmm. vraag. Mm -hmm. Nou, dan is het kijken van hoe goed is je netwerk? Uh, waar zitten de kansen? Toch als ZZP'er zitten daar mogelijkheden? Lukt dat niet? Uh, uh, als dat niet meer lukt kun je dan nog wat rondkomen met je uitkering. Uh, en dan, uh, wat is dan een zinvol bestaande? Dat zijn de puzzelstukken. Mm. Maar om nou bijvoorbeeld te gaan zeggen van... en nu maken we een zeven stappenplan, doel is een nieuwe baan... we gaan de volgende sollicitatietips toepassen... en dan over acht maanden ben ik aan het werk. No way. Dat werkt niet zo. Dat is dat knutselen. Maar is dat de manier waarop mensen nog wel opereren dan? Zof die zeven stappen en die komen uit bij die baan? Nou, het rare is... vooral in, in, in, in managementboekjes wel. Dus daar zie je vaak nog die maakbaarheid, die als je maar een doel hebt en stappen. Terwijl als we gewoon over ons leven praten... dan zie je, we knutselen wat af. Ik moet daarom ook niks hebben van mensen die zeggen van... het leven als kunstwerk, ja, wat bedoel je? Het, het hangt met paperclips en elastiek aan elkaar. Je schrijft trouwens wel veel over kunst. Ja, omdat je daar een aantal van die prachtige principes geïllustreerd ziet. Ook, ook hoe mensen dan knutselen en zo, hm. dat, dat, dat zie je. Dat is prachtig om, dat is de onderwijzer in mij. Oké, okay, die zit er ook nog in. Rek. Een ander element wat je bespreekt, zal ze niet alle vier langs gaan, hoor, maar nee. deze vond ik ook wel mooi, is dat je moet het toeval bespelen. Ja. Maar is nou juist het toeval iets waar je geen invloed op hebt? Ja, nee, nee. Uh, ik, te, te, razend interessant vond ik dat ook. En uh, Er zijn zo'n vier, vijf begrippen van toeval in onze cultuur. Ik zal ze niet in een college nu behandelen. Nee, doe maar niet. Maar één voorbeeld wil ik geven. Uh, de oudste voorbeeld van toeval werd in de Griekse oudheid geconceptualiseerd. Het was een Grieks godje. Uh, jonge man van 25... Een beetje zoals jij. Hij wijst naar Thijs van de En die hadden nou, haar van lok van voren, haar van voren en kaal van achteren. En waarom was dat nou, dat zinnenbeeld? En dat is ook bekend uit gedichten uit die tijd. Kairos betekent het juiste moment. Pakken. En als die persoon op je afkomt, dan moet je hem bij de haren grijpen. En ben je te laat, dan heb je geen grip meer. Nee, want dan heb je die kale kop. Dan heb je die kale kop, dan heb je geen greep meer. En dat vind ik zo'n mooi beeld van kansen grijpen. Dus je moet ook geprepareerd zijn, een idee hebben van... oké, okay, hier komt een lok op mij af en die moet ik nou uh, pakken. Als ben ik te laat. Ik zit me steeds te wachten op die recepten, maar die komen niet. Oh, ja. <lacht> Je zit me altijd die recepten te wachten. Die stoofpeertjes. Ja, die stoofpeertjes. en die blauwe keer. En de relatie met het voorgaande, wat oh. u tot nu toe heeft verteld. Nou, kijk, die... Uh, die stoofpeertjes. Nou, laat ik een ander voorbeeld geven. <lacht> ik, dit is een, ben, die boek maken want van, is ook een beetje een hommage aan mijn moeder. Dat is de oude generatie. Hè? Dus uh, de jonge generatie moet niet naar ons kijken, maar naar hun grootouders. Daar kunnen ze veel meer van leren. En, mijn, en een recept staat in mijn boek, en dat heet Maaschrijversbistuk. En dan moet je je voorstellen, begin jaren 60, weinig geld, groot gezin, nog mensen erbij. Hoe krijg je nou iets leuks op tafel? Dat is omgaan met crisis. En dan Maaschrijversbistuk. Echte tale Kanaans was er niks bij vergeleken. Die kon van twee ons biefstuk, wat uien en champignons. En vooral veel saus met zetmeel erin. Zo'n maaltijd. En er was nog wat peterselie erbij. Dus dat is bricoleren, woekeren met wat je voorhanden bent. Inventief zijn en niet simmen en zeuren. En daarom staat dat recept erin. Okay. Thijsje wordt wel heel veel aangekeken. Ik, snap het ja. Helemaal. Ja? ik ben ook wel heel benieuwd naar het volgende boek. Dat heet Wijvenstreken. Ja, en dat gaat staat u in mijn atelier op de schilders is Ja, gaat u, gaat u als man een, het ultieme boek over de vrouw schrijven? Het, het laatste Zij boek ik over de enigszins finale, finale boek over jullie. Oh ja, ja. Hoezo dan? Nou, daarna hoeft er niks meer geschreven <laughs> te worden. Is mijn ambitie. Dat heet grenzeloze zelfoverschatting, toch? Helemaal, <laughs> helemaal. Maar goed, nee. En dat ligt natuurlijk wat meer in het verlengde ook van de rattigheid. Hè, dat voel je wel. Nee, kijk, vrouwen zijn wel goed neergezet als slachtoffer. Ook wel als heldinnen, hè, door het feminisme. Als, als we de vrouwelijke waarden volgen, nou dan daalt de hemel op aarde. En nu ga ik het boek schrijven over de vrouw als schurk. En de ondertitel is ook waarschijnlijk van... Op zoek naar mijn eigen vrouwelijke kanten. Dus daar wil ik ook wel naartoe gaan. Ik kan niet wachten. Ik ook niet. Wacht. Elspeth Guttek in gesprek met Joep Schrijvers. Dat was een opname die uh, van afgelopen maandagmiddag in het programma Dit Is De Dag. En wij praten vannacht door over dit onderwerp. En de vraag die ik uh, stel is... hoe ga je om met tegenslag slash beperkingen? Heb je te maken gehad met een financiële tegenslag? Uh, het kan zomaar gebeuren dat er iets met je gezondheid uh, verandert. Maar ook je kan te maken hebben met ja, gewoon materiële tegenslag. Bijvoorbeeld weg met een auto of met een computer. Dat je denkt... ja. Hoe hoe moet ik nu verder en hoe ga je zo'n probleem te lijf? Uh, wat, wat voor ja, tips uh, gebruik je of wat voor handelingen pas je toe om weer uit die situatie te komen? Bellen 0800 1121, dat is het telefoonnummer uh, 0800 1121, maar ook mailen kan naar nacht.eo.nl. then a stir In dit is de nacht van Chris Berry, second best. Ze woonde lange tijd op de Nederlandse Antillen, werkte in het bedrijfsleven... maar besloot het roer om te gooien en zich volledig op de muziek te storten. En komend, uh, komende maand, uit mijn hoofd, dan komt haar nieuwe album uit. Chris Berry dus, in dit is de nacht. We praten door over uh, ja, tegenslagen in het leven. Dat kan op allerlei gebied zijn. En hoe ga je er dan mee om? En aan de telefoon heb ik uh, mevrouw Eggen, nacht. Ja, goeienacht. Uh, ik zet nog even zachter, de muziek. Heel graag. Maar... Uh, ja, wat denk je dat mijn tegenslag nu is in mijn leven? Ja, ik, ik kan niet raden, mevrouw. Ik kan niet, uh, ik kan niet zomaar in uw uh, gedachten kijken. Hallo, ik ga het je vertellen. Dat is mijn zoon die ongeveer een maand geleden... mij mailde... en ik heb het over mailen, hè? Ja. Mij mailde... Mam, ik ga nu het contact met jou verbeken. En dan heb een goed leven verder... Nou, het lastig is dus helemaal in mijn verkeerde keel. Ja. Dat, keelver... dat kreeg u opeens te horen via mailtje. Dat is wel een bijzondere manier van uh, gedag zeggen nee, aan elkaar. Hij heeft het niet recht in mijn gezicht gezegd? Dat bedoel ik. Nou, dat bedoel ik ook. Maar ik ben uh, een strijdbare vrouwtje, hoor. Ik weeg nu nog 50 kilo. Waarom? Omdat ik een eetstoornis heb. Ja? Ja. Oké. Okay. Uh, ik ben tien keer opgenomen geweest in het ANC in Amsterdam. En uh, je weet niet wat je dan overkomt. Nee. Maar mag ik vragen wat de reden is waarom uw zoon het contact wilde verbreken? Ja, weet ik veel. Wat heeft hij gezegd? Heeft u een e-mailtje gestuurd van ik wil geen contact meer? Ja. Da da daar heeft hij waarschijnlijk wat bij geschreven? Had hij het maar recht in mijn gezicht gezegd: van man, ik wil nu geen contact? Geen contact meer met je. Nee. En wat denk je dat de reden is? Uh, ik weet het wel. Maar het slaat nergens op. Maar wat is de reden? Zwaan. Uh, en dat, waar, waar heeft het dan. Ja, ik, ik, ik ken het verhaal niet. Dus u moet echt even wel iets meer hey, erover vertellen nee, om het te begrijpen. Nee, hey, sorry. Ik snap dat ook wel, wat je zegt. Maar, ja, het is een beetje. Uh, Oké. Okay. Zijn vader ziet mij niet zitten. Uh -huh. He, ik ben dertig jaar getrouwd geweest met die man, mm hoor. -hmm. Nou, is niet meer mis mee. Alleen, mijn, uh, hij had een nieuwe vriendin. En daar kwam ik zelf achter. Ja. Dus, dus hij en... is, is, is hij vreemd gegaan dan? Daar bent u zo op die manier achter gekomen. Ja. Mm -hmm. En um, mijn ouders zaten in de gaten. Mijn ouders kwamen uit Baan. Of old places... He, met uh, Friesen en zo. Uh, ik, ik, hallo. Ik, ik heb met alle prinsessen op school gezeten. Mm -hmm. uh, met Beterix, met Irene, met uh, Margriet en Marijke toen nog. Nu is het Christina. Maar, uh, nee, ik heb van alles meegemaakt. Ja. In mijn leven. Maar nou even, even terug dan naar, naar de zoon. Wat is dan het verhaal achter de zoon dat hij dat nu uh, geen contact meer wil? Heeft hij dan partij gekozen voor uw ex-man? En u heeft, dit, u heeft dus hiermee te maken. Daar zit u middenin. Een hele vervelende situatie. Hoe gaat u daarmee, hoe gaat u daarmee om? Want je, ze, u, je zegt zojuist dat je heel strijdlustig bent. Huh? Je zegt zojuist dat je heel strijdlustig bent. Nou ja, ik vind het niet zo leuk dat mijn zoon uh, dit gevlicht heeft. Nee, dat begrijp ik. Maar hoe uitzicht dat? Hoe ga je om met deze situatie? Want je bent strijdlustig. ga ik je vertellen. Uh, vandaag is mijn zoon jarig. Die uh, wordt vandaag, 28 februari... 32. Uh, uh, uh, mijn zoon heeft drie restaurantjes in Amsterdam. Hij doet het heel erg goed. Mm -hmm. Drie burgerrestaurantjes. De burgemeester, ik kan het je aanraden om daar eens heen te gaan. Mm -hmm. uh, Alte Kuip, Evelsvacht en Tegenover Artis. Ik ben zaterdag nog met een vriend uit Arnhem, ben ik daar geweest. Ja. Nou, ik weet van gemeten. Nee, maar u bent ja, er heeft, u dan ja. ook, heeft u uw zoon toen ook gezien toen u daar naar het restaurant bent geweest? Nee. niet. Mijn zoon is de eigenaar. Mm -hmm. Maar het kan toch zijn ja. dat hij dat dat daar is? Nee. Nee. Nee, hallo. Hij is de eigenaar van drie restaurantjes. Dus hij zit achter de administratie. Ja. En, uh, nou, ik ben ook blij dat ik hem niet gezien heb. Ik ben helemaal klaar met zo. zoon. Ja, ja dat, dat, dat nou, hoor ik. Maar da, hoe... dat, dat is voor een moeder verschrikkelijk. Ja, natuurlijk. Maar, maar ja, heeft, u, heeft u zoiets van... Als je klaar bent met je eigen zoon? Heeft u zoiets van... Ik wil hem ook nooit meer zien. Nee, heeft u zoiets van... Het, het, het, het kan nog goed komen. Is daar een mogelijkheid voor? Om, om in deze ja, situatie... Uh... Als hij even uh, na gaat denken. Ja. Maar het ligt alleen aan zijn kant. Misschien moet u... U moet niet ook een stapje terug doen. Nee, nee. Ik, er is niks tussen mijn zoon en mij. Nee. Alleen, ja, het enige die ertussen tussen zit, is mijn ex. Mm -hmm. Kijk, die of het nog steeds invloed uit ja. op mijn kinderen. En mijn dochter is teruggekomen. Want mijn dochter heeft twee lieve kleinsoons. Uh, van tweeënhalf en uh, uh, acht weken. Nou, ja, mijn, mijn kleinzoon van 2,5 heb ik in mijn armen gehouden. Ja. Toen hij vier uur oud was, hè? Ja. Ik zeg niet vier weken, ik zeg vier uur. Ja. Nou, toen heb ik jullie dan in mijn armen gehouden. Waar is uh, mijn tweede kleinzoon? Die is 6 januari geboren. En ja, uh, nou, die heb ik uh, nog nooit in mijn armen nee. gehouden. Nee. Tot slot, ja. uh, tot slot, mevrouw Egge ondanks het uh, natuurlijk een hele vervelende situaties. is. Uh, u bent strijdlustig, dat is ook duidelijk te horen. Uh, he heeft u dan een bepaalde manier hoe u hiermee om kan gaan? Kan u het op een gegeven moment loslaten? Of zegt u van: Ik blijf tot, tot jarenlang blijf ik strijdlustig om het toch op te lossen? Nee, nee. Uh, dat is misschien voor de andere luisteraars. Ik heb het geheel los kunnen laten. Uh, kijk, die zoon uh, die vandaag jarig is, ja. die interesseert me niet meer. Maar u... Kijk, dat zijn moeder dit heeft kunnen aandoen. Mm -hmm. Ik ben echt opgenomen geweest. Mm -hmm. Vanwege het geel. Uh, ik moet het niet meer. Nee, maar u zegt loslaten, maar, dat lukt, het maar, maar lost, lukt dat ook echt, mevrouw Egge, het loslaten? Want dit kan je toch eigenlijk niet loslaten? Dat je je zoon niet meer ziet en je, je, je ex-man in wat voor situatie? Ja. Heb je... Ik wil die zoon van mij helemaal niet meer zien. Tenzij hij uh, het idee krijgt... Oh! Mijn moeder wil me loslaten. Zo. Ja. Oh. Uh, schat. Ik heb het helemaal gehad met mijn zoon. Ja. Me, hoe, hoe haalt hij het in zijn hersens? Ja. Om mij los te laten. Ja. Zijn eigen moeder. Ja. Ja. Die uh, zwanger van hem is geweest. Die uh, heeft hem gebaard En die heeft hem opgevoed. Want hij heeft best een moeilijk jeugd gehad. Ja. Nou. Ik roep bij uh, deze op. Nou ja, die ons zal wel niet luisteren. Maar uh, nee, ik ben er helemaal klaar mee. Ja, dat, dat is duidelijk. U, u, u zegt dus eigenlijk vooral loslaten. In, hoe, hoe lastig dat ook is. Ik wil u bedanken voor uw verhaal en ik wens u wijsheid en sterkte toe. En uh, ik hoop dat, dat er misschien dat het nog goed komt. Ja, het gaat wel goed komen. Daar uh, ben ik van overtuigd, hoor. Dat uh, is helemaal geen probleem. Nee. Bedankt in ieder geval voor het, in ieder geval voor het bellen. Ik ben het niet aanpakken. Maar dank Bedankt voor het bellen. Heel graag gedaan. nacht nog. Oké, okay, dankjewel. Doei. Dag. Ik ga naar Dana. nacht. Hallo, Dana. Kan je mij horen? Ik uh, heb geen contact met Dana. Dan gaan we naar muziek van Balinda Carlyle. Hier is Circle in the Center. Bel belt u gerust 0800-1121 om mee te praten over tegenslagen in het leven. Op allerlei gebied. Hoe gaat u daarmee om? En heeft u tips? 0800-1121. the don't. Circle Innocent van Belinda Carlyle hier in Dit is de Nacht. En aan de telefoon heb ik uh, meneer Landveld. nacht. En meneer Landveld, die is weg. Ja, dat is altijd uh, fijn hier. Ik zit achter zo'n telefoontoestel met heel veel knipperende lampjes. En heel veel mensen die ik dan in korte tijd in het liedje te woord ga staan. En dat lukt niet altijd, zoals je hoort. Dus uh, bij deze nog eenmaal uh, de oproep. 0800 112, dat is het onderwerp, om, uh, of uh, dat is de telefoonnummer om mee te praten deze nacht. Dan moet ik toch helaas nog een muziekje instarten om uh, weer even wat nieuwe belles op te nemen. Dat lukt wel, alleen uh, sommige mensen zijn heel lang van stof. En uh, dat is lastig om af te breken. Burlap to cash menu, Other Country. En bel u gerust 0800-1121. the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 To Cashmere en Other Country in Dit is de nacht, waar we praten over tegenslag. En tegenslag kan op allerlei gebieden. Uh, kan het, kan het uh, gebeuren in het leven dat je daarmee te maken krijgt? En uh, aan de telefoon heb ik uh, Natasja, goede nacht. Hallo, goedendag, mijn Natasja. Jij wilt ook reageren op, uh, op, het, uh, op het onderwerp. Ja, ja. Um, ik heb MS. Dat was niet uh, gepland. <laughs> dat is multiple sclerose. Dat uh, mensen denken dat het een spierziekte is. Maar het uh, stelt het, het, het tastje zenuwgestel ja. in je ruggenmerg aan. Zenuwstelsel, ja. Ja. En uh, ik heb een koophuis, daar moet ik nu uit, want ik zit in de WO. Bovendien heeft dat drie trappen die ik niet meer kan, uh, nou af en toe is de Mount Everest voor me. Ja. Ik ga nu naar een huurwoning, gelijk en begane grond. En uh, dat is wel een hele tegenslag voor mij. Ik had een leuke baan op Schiphol, ik reed daar uh, op het platform passagiers die naar de toestellen moesten... En ik had gepland, uh, ik blijf in mijn fletje wonen totdat ik uh, naar de overkant moet. Daar zit een bejaardentehuis. En helaas uh, besliste het lot anders. Ja, want, want die, in 2000 heb je te horen gekregen dat je te maken hebt met MS? Uh, dat was in 2009, ja. Ja. ja. En, en op, op, op zo'n moment, wat, wat, wat gaat er dan in je om als je dat krijgt te horen? Nou, in eerste instantie opluchting, want ik zat al sinds 2003 in de WHO met vage klachten. En de, de huisarts zei, je moet geduld hebben. En toen in 2009 was ik in ene blind aan mijn rechteroog. In het weekend, weekendarts, en allemaal gezeur. En toen moest ik een MRI-scan ondergaan. Want toen, dan zien ze de beschadigingen in je littekens op je hersenweefsel en je ruggenmerg. En je moet er minimaal zeven hebben, wil je die diagnose MS hebben. En ik had er al ruim elf. De, de neuroloog zei, toen ben ik maar gestopt met tellen, want toen was het duidelijk. Nou, toen was het eerst opluchting, want ik mankeerde wat. Ik stelde me niet aan. En de hoop dat ik dan nu begrip krijg. En daarna woede. Gewoon woede, omdat je lijfje in de steek laat. ja. ja. En dus allerlei te, te maken krijgt met aanpassingen in het leven en, en, ja. en dingen die je ervoorheen deed die je opeens niet meer kunnen. Nee, als gezonde, nou hoe oud was ik toen? Maar ik ben nu 38, als gezonde jonge vrouw, kun je in een bijna niks meer. Nee. Dat, uh, als ik een, een als ik blind ben aan mijn rechteroog, ben ik afhankelijk van vrienden en vriendinnen die me naar de fysiotherapeut en de artsen rijden. Uh, nu met mijn benen loop ik loop nu vier weken met de rollator. Ik heb krachtsverlies in mijn benen op dit moment. Ben ik afhankelijk van vrienden en vriendinnen die me naar mijn nou ja, artsen en fysiotherapeuten rijden en alles. En het huisje waar ik ga wonen wordt opgeknapt door vrienden en vriendinnen. Want wat red ik lichamelijk niet? Nee. En, en, en dit is natuurlijk een, een, dit is gewoon heel, een heel heftig iets waar je mee te maken krijgt. Hoe ga je dan in deze situatie? Hoe ga je dan? Mij om? Heb je iets, uh, heb je iets waarvan je weg. zegt: van heb ik hou vast aan? Uh, nee, ik lach het weg. Ik lach het tegenover vrienden en vriendinnen weg van: nou ja, het is nou eenmaal zo en ik maak er grapjes over. Maar ik kan er ook heel verdrietig om zijn. Ja. En uh, hou vast heb ik aan mijn dieren. Ik heb twee hondjes. En dat zijn mijn knuffels. Ik heb geen relatie. En ik heb een oudere vriendin van 72 die met gemak drie keer per dag de honden voor me uitlaat. Ja. Dus de mensen om je heen die geven jou dan ook veel, veel steun? Ja, absoluut. Van mijn familie helemaal niks. Ook totaal geen contact meer mee. Maar de vrienden die ik heb, dat zijn er vijf... En daar mag ik mijn handen mee daar nou. Mag ik. Nou, ik geloof niet in God, maar ik mag God op mijn blote knieën danken... dat ik deze mensen in mijn leven heb. Ja, ja. Dat, dat is toch wel een bijzondere uitspraak die je doet. Je gelooft niet in God, maar je zou wel op je blote knieën willen danken... dat je die mensen kent. Ja, nou, ik grijp ook regelmatig naar de Bijbel. Maar dan lees ik dingen en dan word ik boos en dan leg ik hem weer weg. Ja. Wat, wat, wat heeft dat te maken dat je dan boos wordt dat je uh, in een soort van half acceptatieproces zit? Uh, over de Bijbel bedoel je? Nee, over, over hetgeen wat je hebt meegemaakt? Uh, ja, half acceptatieproces. Ik loop nog bij een bij psychotherapeut om te accepteren... dat mijn lijf niet meer wil wat, wat een lijf van een 38-jarige wel wil. Ja, ja. Of kan. En, en, en merk je iets? Uh, je, je, iedereen heeft natuurlijk een, een karakter... en iedereen gaat met, met, op zijn eigen manier met, met tegenslagen om... Is, is jouw karakter ook door veranderd? Merk je dat je een, een andere persoon bent dan daarvoor? Uh, nee, nee. Ik had heel veel moeite met vragen om hulp. En dat moet ik nu echt doen. Want sommige dingen kan ik gewoon echt niet meer. Maar over het algemeen ben ik nog steeds de vrolijke, gezellige, opgewekte meid, vrouw die ik was. Maar het is een tegenslag in mijn leven. Ja. Echt een zware tegenslag. Ja. En, en, en de, de, de, de mensen om je heen die je dan hebt, die, je dan, die, die jou helpen... Ja. Dat zijn dan wel de mensen waar je op dit moment hè, echt op goede voet mee leeft? Ja, van... absoluut. Die, daar kan ik echt op bouwen. Die zijn, zijn veel. Dat zijn ook vrienden die ik al heel lang ken. Ja. Een, een meisje die kende ik toen ik 16 was en bij uh, een warenhuis in het restaurant ging werken, waar zij dan ook werkte, en uh, nou ja, ik ben nu 38, dus we kennen elkaar 22 jaar, zo spreken we elkaar maanden niet. En zo, uh, nou ja, nu heeft ze op het moment even geen werk, en nu komt ze nu voor mij in de weer. Ja. Je, jou, jouw leven ziet er natuurlijk nu heel anders uit. Je was natuurlijk vroeger buschauffeur. Hoe, hoe ziet jouw dag er dan nu uit? Wat, wat, zijn van, wat zijn momenten waarvan je zegt... Van, oh, daar kan ik weer naar uitkijken, ik ga morgen weer dit doen... of ik word opgehaald, of ik heb een wandelingetje? Of... Uh, pff, nou, ik zit veel achter de computer op huis, spelletjes te doen... gewoon weg om de tijd te doden. Uh, ik heb op het moment de fut niet om te lezen. Uh, ik kijk uit naar de fysiotherapeut, want dan worden al die stijve spieren... en die knopen in die spieren worden weer even weggemasseerd. Dan heb ik anderhalve dag iets minder pijn. Maar om, ja, ik kijk uit naar de verhuizing, want ik, ik kom dan wel eens kijken daar... en er staan nog geen meubels, uh, maar het wordt al helemaal mijn huisje. Het, ik, daar kijk ik echt naar uit om daar straks heen te gaan. Ja. En heb je, heb je het wordt je huisje zeggen. Heb je daar dan ideeën bij van ja, zo ga ik het inrichten of uh, de ja, kleuren? Ja, ja het, is, het is al helemaal geschilderd. De vloer is al klaar, er moet alleen nog een gaskachel in, want het is huur. En het gaat over tien jaar plat. Dus de woningbouwvereniging investeert niet meer in uh, centrale verwarming. Maar mijn, mijn nichtje, de man, is loodgieter en die zijn nu aan het skiën. En als die terug is, dan wordt er uh, door een gaskogel geplaatst. En dan kan ik over. Ja. En het, daar kijk ik naar uit. Ja. Voelt het dan tot slot voor jou dan als een nieuwe, toch een nieuwe start... ondanks wat je meegemaakt hebt en dat je dan naar een nieuwe plek gaat? Juist, in, zo voel ik het. Ik, ik sluit de, de nare periode hier in dit huis af... en ik ga opnieuw beginnen in dat andere huis. En het voordeel is dat andere huisje heeft ook een tuintje heeft. En ik ben op dol op tuinieren... Dus dan kan ik daar ook mijn ontspanning weer op in vinden... in plaats van op een klein balkonnetje waar je weinig kwijt kan. Ik voel het echt als een nieuwe start daar. Ja. Nou, ja. On ondanks alles mag ik jou dan toch daar straks in het nieuwe huisje... een mooie tijd wensen. Dankjewel, gaat zeker goed komen. En ik wens je een hele goede nacht en ik zet de radio weer aan. Eh, dankjewel, ook bedankt voor het bellen. Ja hoor, dag. dag. Ik uh, ga naar Henk, goedenacht. goedenacht. Goedenacht. Henk, jij zit ook mee te luisteren met het, uh, met het programma. Ja... ja. Er is uh, heel veel uh, respect voor, voor nou, dat mensen zo open zijn. Het blijft maar in een mooi land. Dat je nou, ja, gewoon je kan uit en uh, je verdriet en uh, je peeg en uh, nou ja, ik denk het hey, uh, in koning bij, ja, wie heb het op het moment. Uh, met mij wel ook niet makkelijk. Mm -hmm. En uh, En daar da da denk jij ook steeds aan. Ja, nou, ja. natuurlijk. Ik ja. zal je kinderen zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, ik ken het uh, zelf. Want uh, wat heb je zelf, wat heb je zelf uh, meegemaakt? Wat voor situatie? Want, want je, je belt daar om een uh, om die om die reden ook. Ik, heb een, ik had een heel, heel slechte huur met twee kinderen die ik 18 jaar niet gezien heb. Mm -hmm. En uh, vorig jaar december stonden ze voor de deur. Dat had, dat had je niet verwacht dat ze opeens voor de deur stonden? Nee, nee, nee dat had ik niet verwacht. En ze waren blij en... Uh, nou, onder andere is het met de moeder ook weer een beetje uh, goed. Daar krijg ik de groeten van, uh, van Bonaire. En uh, nou ja, dat, uh, daarom kan ik me ook uh, goed inleven. En, en, en, en de mensen die, die verhalen vertellen, die mevrouw mevrouw neemt ook. Die, ja, ik doe dat soms ook, ik ben helemaal niet gelovig. Maar ik lig verdomme soms wel uh, een beetje te bidden, wel het uh, goed ja. mag gaan. Wat, wat, wat, wat voor wie bid je dan? Wat blieft? Voor wie bid je dan? De, de, de, voor, voor de mensen. Uh, de, ja, nou ja, dat vinden mensen van mij een beetje raar... Jij bidt gewoon voor de, de mensen in het algemeen. Je bidt gewoon voor de wereld. Ja, en ik uh, nou ja, dank Jezus. Uh, ja, nou ja. Dat vinden moment ook raar. Om, uh, en, en waar dank je hem dan voor, uh, Henk? Dank je hem dan voor dat je je kinderen weer hebt mogen zien na 18 jaar? Nou, ik dank dat, dat... Ik nog steeds geloof dat, dat Jezus uh, geweldig uh, zijn best doet. ...dat we mensen alle gelukkig worden. Ja. En gezond. En blij. Kijk, we hebben al een programma. Nou, dat zijn geen verhalen van niks. Nee, zeker niet. Ik bedoel, die mevrouw... ...die voor deze andere mevrouw... ...nou, dat zal je maar overkomen. Ja, ja. Dat is een heel, een heel heftig verhaal. Uh, jij, jij hebt ook iets, iets heftigs meegemaakt, dat, dat vertelde je net, je kinderen 18 jaar niet gezien. Je hebt, ze, uh, je hebt nu wel wat contact met ze. Wat, wat heb jij geleerd van die tijd? Heb je nu als je terugkijkt dat je denkt: ja, ben je daar goed mee omgegaan? Of? Ja, je, moet, je, je moet nooit uh, uh, uh, verbitterd raken of, uh, dat, dat vond ik al een mevrouw, ook zo leuk. Dat, uh, die... Ja, je moet toch door. Ja. Ja, ik ben 63 onder al. En uh, je moet altijd toch de positieve kant blijven zien. Ja. Maar dat, is ook het, dat vind ik het knappe en het bewonderenswaardige. Juist in zulke situaties, als je dan zulke verhalen hoort, dat, hoe mensen daar dan mee omgaan. Ja, maar daar heb ik uh, ook heel veel respect voor. Het ja. is niet niks. Ja. Ja, die, die mevrouw die zegt het dan heel mooi... Uh, uh, je hebt negen maanden een kind in je buik. En ineens uh, nou, heb je dan nu uh, drie uh, Hamburger zaken in Amsterdam. En uh, je, je, je wordt helemaal niet gekend. Of, uh, nee. Nee. Nou, daar word ik dan heel verdrietig van. En dan denk ik, nou ja, maar, ik hoop dat ik het mag zeggen. Het is denk eigenlijk denk gewoon een, een, een grote lul, weet je wel, dat je zou naar dan... mm -hmm. ja Nog even heel, terug, heel even terug naar jouw situatie Henk, met, met je kinderen heb je inmiddels, uh, je hebt natuurlijk contact gehad, je hebt ze na 18 jaar weer gezien, v ja. wanneer heb je voor het laatst weer contact met ze gehad? Uh, vorige week. Vorige week? Ja, er is zijn, uh, nou ja, de, de, de, de, de Ja, nou, het leuk, het niet leuk. Uh, je, je kan ook, bonnieren kun je niet studeren. Dus. Uh, mijn ene zoon. Uh, die doet nu. Uh, rechten. Mm -hmm. En mijn andere uh, dochter. Die is met autistische kinderen bezig. En ik kan het ook nog eens een keer weer goed met hun moeder vinden. Ja. Nou, dat is toch ja. mooi? Ja, zeker. Ben je ook trots op je kinderen, op wat ze, wat ze doen, wat, ze, wat voor werk ze hebben? Ja, alle mensen zijn Ja, soms is er een klein gebrek, maar je mag nooit iemand afschrijven. Nee. Nee. Of veroordelen, of... Dat... Kan niet. Nee. Henk, ik wil je ook bedanken voor je telefoontje naar uh, Dit is de Nacht. Nee, Henk, ik, die... ik vind dat jullie een uh, geweldig programma hebben. En, uh, het is jammer dat het altijd zo laat is, maar ik blijf altijd maar op. Nou, dat is goed om te horen. Dank je wel voor het bellen en een goede nacht nog. Hij hey, doe voorzichtig vanaf, van het wordt mistig. Zal ik, en... zal ik doen. Dank je wel voor het doorgeven. Dag Henk. rustig. In dit zonacht praten we over de onderwerp tegenslag, een heftig onderwerp. En een, ja, het kan op allerlei manieren zijn de tegenslag. Het kan ook heel klein zijn. En dat wil ik ook vannacht graag horen. Ook gewoon kleine voorbeelden. Hoe ga je om met tegenslag? In welke rol speelt je karakter daarin? Bel 0800 1121. Dat is 0800 1121. Nu eerst Lenny Kravitz. Danny Kravitz, it ain't over till it's over in Dit is een Nacht. En u kunt meepraten met het onderwerp uh, tegenslagen op allerlei gebieden. Dat kan zijn uh, tegenslagen op uh, ja, uh, financieel bijvoorbeeld... Geen baar meer, dat zou ook kunnen. Uh, materiële tegenslag. Er kan zomaar iets op een gegeven moment kapot gaan... waarvan je zegt, ja, hier ben ik echt eventjes van de kaart van. En uh, hoe ga je daar dan mee om? En wat voor rol speelt bijvoorbeeld je karakter daarbij? En, en ook bijvoorbeeld de opvoeding. Want uh, dat zal ook zeker een, een uh, invloed daarop hebben. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. 0800-1121 of mail nacht.eo.nl